8 uur, het NOS-journaal, Dorold Megens. Merkel denkt dat tweede eurotop nodig is. Aangifte tegen cardioloog en internist in Spijkenisse. En verdachte van bomaanslag Tel Aviv opgepakt.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 Volgens journalisten in Brussel is er niets veranderd in het plan om in de uitgaven van 1000 miljard euro 80 miljard te snoeien. In Nederland zou zijn jaarlijkse korting van 1 miljard op de afdracht behouden. De Britten raken een deel van hun korting kwijt. Vanmiddag om 12 uur komen de EU-leiders weer bij elkaar. De nabestaanden van een man van 72 uit Spijkenisse hebben aangifte gedaan tegen een cardioloog en een internist van het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Dat meldt RTV Rijnmond. De man overleed begin dit jaar door fouten bij de behandeling. De overlijden was voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg... aanleiding om de afdeling cardiologie van het ruwaar te onderzoeken. De aangifte betreft onder meer poging tot doodslag. In eerdere procedures kreeg de familie gelijk... van het medisch tuchtcollege en het ziekenhuis zelf. Alle cardiologen in Spijkenisse staan inmiddels op nonactief. De beveiliging van het elektronisch betalen laat nog steeds te wensen over. Dat blijkt uit onderzoek van het VARA-tv-programma Zembla. Om het betalen veiliger te maken werd begin dit jaar het nieuwe pinnen ingevoerd. Maar omdat de magneetstrip niet van de pas is verwijderd, kunnen skimmers nog steeds informatie aflezen of kopiëren. Criminelen hebben het vooral gemunt op onbemande tankstations, waar het pasje nog volledig in de automaat moet worden gestoken. In de eerste helft van dit jaar werden 30.000 betaalpassen geskimd, waarbij 18 miljoen euro werd buitgemaakt, zo meldt Sembla vanavond. De enige maatregel die effect lijkt te hebben... is het standaard blokkeren van pinnen buiten Europa. De Rabobank is daarmee begonnen en andere banken volgen binnenkort. In Tel Aviv is een Arabische Israëliër opgepakt... die woensdag een bom in een bus zou hebben achtergelaten. Dat meldt het Israëlische leger. Door de explosie raakten 22 inzittenden van de bus gewond. De opgepakt opgepakte verdachte zou lid zijn van Hamas. Die organisatie heeft niet de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist... maar was er wel tevreden over. De aanslag op de bus in Tel Aviv leek een akkoord over een bestand in Gaza in de weg te staan. Maar uiteindelijk werd toch een wapenstilstand van kracht. Een Oostenrijkse vrouw is veroordeeld tot levenslange opsluiting in een psychiatrische inrichting. Ze schoot in 2008 haar ex-man dood. Twee jaar later vermoorden ze haar vriend. Hun stoffelijke resten zaagden ze in stukken. En verborg ze in blokken beton in de kelder van haar ijssalon in Wenen. De resten werden ontdekt bij een verbouwing. De vrouw staat in Oostenrijk bekend als de ijsmoordenaar. Bij een botsing tussen twee militaire vliegtuigen in Venezuela is een van de piloten omgekomen. Het ongeluk gebeurde in het noorden tijdens een oefening voor een vliegshow. Twee andere vliegers bleven ongedeerd. Ze maakten gebruik van een schietstoel. Volgens ooggetuigen vloog de piloot die zou verongelukken na de botsing weg van het kijkende publiek... om slachtoffers op de grond te voorkomen.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 Vandaag is de laatste dag dat gestemd kan worden voor de top 2000 van Radio 2. Luisteraars kunnen nog tot 8 uur vanavond hun stem uitbrengen op hun favoriete hit. De uitzendingen van Radio 2 komen de hele dag vanuit het instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Publiek kan daarbij zijn. Elk uur geeft een bekende Nederlander een stemadvies. Onder andere Ilse de Lange, Paul de Leeuw en Jan Smit komen langs. De top 2000 wordt uitgezonden op Radio 2 tussen kerst en de jaarwisseling. Vorig jaar stond Queen op 1 met Bohemian Rhapsody. Het weer eerst bewolkt en regenachtig. Vanmiddag wordt het in het westen langzaam wat droger. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het ongeveer 8 graden. Ook morgen veel bewolking, af en toe wat regen en zo'n 8 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Het is een typische vrijdagochtendspits tot nu toe. Acht files staan er maar. Nog net geen 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik begin bij Dordrecht op de N3 in de richting van Papendrecht. Voor de aansluiting met de A15 is zojuist een ongeluk gebeurd. Linkerrijsthoek is dicht. Twee kilometer file. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort... staat tussen Rotterdam-IJsselmonden en Charloes... vier kilometer door een ongeluk. Hier is de rechterrijsthoek dicht. Kapotte vrachtwagen op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Knopend Hooipolder en Nieuwendijk... Nog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 Zo is dat, het is acht minuten over acht. Goedemorgen. Het gevecht om de begroting in Brussel is voorlopig onbeslist. Zuid- en Oost-Europese landen willen meer. Het Noorden wil de hand op de knip. Die partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Er wordt zelfs gedreigd met geladen pistolen, met veto's. Bondskanselier Merkel heeft er weinig vertrouwen in en heeft het al over een tweede top. Ik heb dat voorher al gezegd, dat het waarschijnlijk een tweede etappe geven wordt. Een tweede top dus waarschijnlijk, zegt Merkel. Hoe dan ook, wordt het lastig vandaag. Op tafel ligt het voorstel van EU-president Herman van Rompuy... voor de miljardenbegroting. Daarin zou staan dat Nederland zijn korting op de afdracht aan Brussel zou houden... Um, en Groot-Brittannië een deel van die korting juist moet inleveren. Ik praat erover met Hans van Balen, delegatieleider van de VVD... in het Europarlement. Meneer van Balen, welkom in de uitzending. Ja. Nou, dat heeft van uh, Rutte dan alvast binnen. Kunnen we dat stellen, die korting? Uh, helaas kun je dat nog niet stellen, want dit is een nieuw voorstel van Van Rompuy, dus de voorzitter van de Europese Raad. Die heeft een bistelprocedure gehad, dat betekent iedereen kwam langs met zijn eisen, zijn wensen. En daar is voorlopig uitgekomen dat Nederlandse uh, korting van... 1 miljard euro behoudt, maar u zei het al in de uitzending. De Britten zouden dan een stukje van hun vaste korting moeten opgeven. Nou, dat gaan de Britten niet zomaar doen. Dus het betekent, eh, niets is beslist tot alles is beslist... en dat zal op een volgende top moeten gebeuren. Ja, want u denkt ook dat ze er bij op deze top niet uitkomen? Nee, want eh, kijk, iedereen moet naar huis kunnen gaan en zeggen... ik heb gewonnen. Ja. Dat is nog lastig, hè, nou. want de kansen willen de landbouwuitgaven, de subsidies houden. Oost-Europeanen willen hun subsidies voor infrastructuur houden. Eh, een aantal landen, waaronder Nederland, die te veel betalen... willen hun korting houden of krijgen. Eh, dus dat wordt nog een hele eh, tour de force... En eigenlijk zou er minder moeten worden uitgegeven. Wat Nederland en groot brittannië en andere landen willen. Uh, ga eens kijken met een stofkam. Of je al die uitgaven wel nodig hebt. Dan zou je de begroting als zodanig naar beneden kunnen brengen. Ja, maar zit dat erin? Want uh, de Zuid-Europese landen, Oost-Europese landen. willen juist uh, bijvoorbeeld die landbouwsubsidies behouden. Uh, en als er ergens geschoven wordt. dan heeft dat op een andere plek natuurlijk weer gevolgen. Dat klopt. Uh, maar iedereen zal wat moeten inschikken. Uh, er ligt een voorstel van 1000 miljard. Uh, dus 1 miljoen in 7 jaar. Nou, daar kun je heel wat voor doen. Dus het is mogelijk om kosten naar beneden te krijgen. Maar het wordt lastig. Uh, alleen iedereen moet met iets naar huis. En Mark Rutte moet met ons miljard naar huis. Ja, want als dat niet gebeurt... dan gaat hij zijn geladen pistool gebruiken, zijn veto. Uh, ik heb begrepen dat hij een geladen pistool heeft. Daar moet je wel voor uitkijken. Want die kan ook in je zak afgaan, om het ja. maar zo te zeggen. <laughs> dus... Uh, je kunt wel over veto's praten, maar dat moet helemaal aan het eind zijn. Want nu, uh, ja, iedereen moet gehoord worden. Er ligt nu een nieuw voorstel van Van Rompuy en er zal ook wel vandaag weer een nieuw voorstel komen en mogelijk... Eind deze maand of begin januari weer. Ja. Dus het is uh, een hele onderhandelingsronde en niks is besloten totdat alles is besloten. Maar was dit voorstel van Rompuy dan wel verstandig? Als u aangeeft, ja, dan moet, eigenlijk hadden we met een stofkam door uh, de begroting heen moeten gaan. Hij heeft nu ja, een beetje en... geschoven met posten, heb ik het idee. Ja, dat zie je vaak. Uh, nee, dat moet structureel uh, ingegrepen worden, want je moet alleen uitgaven doen, de dijk zet waar je wat aan hebt. En een heleboel van die subsidies worden vaak niet eens gebruikt. Hè? In Oost-Europa worden een heleboel van die subsidies niet eens opgepakt. Dus dat betekent, schaf die gedeeltelijk af. En het voorstel van Nederland is eigenlijk geweest... laat de begroting, de miljardbegroting niet stijgen. Hou hem constant. Uh, Cameron wil er geld af hebben. Sommigen willen er geld bij hebben. Onder andere de Europese Commissie en het Europese Parlement. Ja. Ik denk dat uh, een begroting die niet stijgt en niet daalt, het beste is. Ja, nou. um, u heeft contact gehad met premier Rutte hè? via de telefoon? Nou, dat kan ik zo tegen u niet zeggen. Alleen, uh, premier Rutte wil weten wat er in het Europese parlement leeft. Ja. En daarvoor uh, hebben wij vaak contact over dit soort standpunten. Ja, want ik, ik ben benieuwd hoe, hoe zijn stemming is... Uh, over die vergadering, hoe, hoe hij het ervaren heeft. Of hij zelf een beetje positief is. Zoals als ik de woorden van Merkel hoor... dan heb ik het idee dat zij de handdoek al in de ring gooit. Nee, nee. Kijk, uh, de ene is naar buiten toe optimistischer dan de ander. De ene wil juist pessimistisch zijn, want dan valt het mee wat er ja. uitkomt. Uh, maar Rutte is zoals hij is. Die is uh, meestal optimistisch en gaat erin voor resultaat. En iedereen weet, want dat is... Altijd geweest. Elke zeven jaar worden dit uh, hele moeilijke onderhandelingen. Hey, je zou ook daar wat aan moeten doen. Dat je bijvoorbeeld zegt, een bepaald percentage van het bruto nationaal product... dat is voor de Europese uitgaven. Dan heb je dit soort gedoe niet meer. Alhoewel het wel dan gaat over uh, wat je met dat geld gaat doen. Mm -hmm. uh, maar iedereen weet, dit wordt uh, nachtarbeid. Ja. En uh, dus ook Mark Rutte weet dat. Ja. Nou, We zijn er voorlopig nog niet over uitgepraat. Hans van Baal, delegatieleider van de VVD in het Europarlement. Dank voor Graag de toelichting. Gedaan. Sinterklaas is normaal gesproken een feest voor kinderen en ook voor speelgoedwinkeliers. Maar helaas, de crisis slaat hard toe en veel winkels staat het water tot aan de lippen. In Alphen aan de Rijn is zelfs een speelgoedzaak die op het punt staat de deur te sluiten. Verslaggever Jeroen Schutijzer zocht de jonge ondernemster op. Svenja Tillemans. Ja, dat is toch een beetje treurig, hè? Helaas wel. Ik moet helaas mijn winkel sluiten in deze tijden. Amper twee jaar geleden begonnen met een lening van 30.000 euro. Klopt inderdaad. Nee, na anderhalf jaar moet ik ermee stoppen omdat het gewoon niet gaat. Er was heel veel vraag naar uh, houten speelgoed hier in de gemeente Alphen in de regio. Dus ik had hele goede hoop dat het uh, zou gaan lukken. Ik had het heel anders voorgesteld. Ik heb uh, meerdere plannen bij de gemeente Alphen ingediend om hier allerlei verschillende activiteiten te gaan doen. Om het plein weer levendig te maken, om het gebied weer leuk te maken, totdat het gesloopt uh, zou gaan worden. Noemt u eens wat? Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een kerstmarkt hier georganiseerd. Nou, Dat was een, uh, een, een, een leuk succes. Ik zou hier een biomarkt organiseren, een kindermiddag. Uh, alleen helaas heeft de gemeente... Uh, ja, is daar niet verder op ingegaan. En tot de dag van vandaag wacht ik nog steeds op antwoorden. Nee, het is nu te laat. Ik heb echt van alles geprobeerd om hier de levendigheid weer terug te krijgen. En ook mijn winkel uh, ja, weer op pooten te krijgen. Maar dat is helaas... Uh, ja, hoeveel pijn doet dat? Heel veel pijn. Er zijn heel veel tranen vooraf uh, gegaan voordat ik dit besluit heb kunnen nemen. En uh, de dag dat steeds dichterbij komt, blijft het pijn doen. Ja. ja. Frank Kwiks is retailkenner verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Een speelgoedwinkel die sluit op 1 december. Ja, toch verbaast het me niet heel erg, omdat het heel moeizaam gaat in die, in die branche. Zeker als je kijkt naar de afgelopen jaren. Sinds 2008 is een kwart van de omzet weggevloeid bij de fysieke speelgoed speciaalzaken. Dat uh, komt uh, deels door de uh, economische omstandigheden. Maar het wil niet zeggen dat uh, mensen veel minder speelgoed zijn gekocht. Maar ook omdat er een deel afvloeit naar uh, internet. En een deel vloeit af naar allerlei andere winkels. En dat zien we ook nu uh, rond Sinterklaas tijd. Want uh, kruidvat, blokker, maar zelfs uh, gamma geeft zelfs Lego weg op dit moment. Overal wordt speelgoed verkocht. Ja, en uh, vooral online uh, uh, verwachten wij dit jaar... dat uh, heel veel mensen voor Sinterklaas en voor kerst online uh, speelgoed gaan kopen. Er zijn op dit moment 1100 speelgoedwinkels in dit land. Hoeveel gaan er dicht de komende jaren? Nou, als je zegt van ja, we zouden op het niveau van 2008 willen zitten... wat een goed jaar overigens was voor detailhandel... Uh, dan betekent dat je zo'n 28% te veel winkels hebt. In speelgoed. In speelgoed-speciaalzaken, CS300 winkels. Mevrouw, wat vindt u ervan dat deze winkel verdwijnt? Zonde, gewoon zonde. De ware dagen dat u hier om 6 uur s avonds de deur dicht deed, met 0 euro verdiend? Ja, klopt, die dagen heb ik ook zeker gehad en dat zijn hele lange dagen. En dan komen er wel wat kijkers, maar die kopen niks. En dat is dan wel heel jammer. En dan ga je naar huis met een heel leeg gevoel. Met geen omzet, helaas. 1 december, dat is een... Dat is op een uh, zaterdag 1 december. En dan? En dan? Ja, dan is het uh, dagwinkel en is het uh, deuren achter me sluiten, helaas. Ja, op zoek naar een baan. Ik ben drukzoekende en ik... Uh, ik, ik, ik... ik komt goed. Ik weet dat ik op een goed plek uiteindelijk terechtkom en dat ik het daar ook net zo naar mijn zin ga krijgen als wat ik het hier heb. Dus ik heb daar goed vertrouwen in. Ja, dat is goed om te horen. Zware tijden nu dus voor Svenja Tillemans. Ook ABN AMRO concludeert in een nieuw rapport over de detailhandel dat de omzet keldert en het aantal faillissementen naar verwachting volgend jaar in hoog tempo toeneemt. Helaas, geen goed nieuws dus. Egypte lijkt van de regen in de drup te zijn gekomen. President Morsi gaat steeds meer op Mubarak lijken. Spreken we zo over. Eerste verkeersinformatie. Dennis, mooi. Hoe is het met de spits? Nou, het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag, uh, Lara. De meeste files staan bij Rotterdam. Het zijn er veertien in totaal in heel Nederland. Op de A15 vanuit Europoort bij Rotterdam staat, uh, is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Spijkenissen en Hoogvliet zijn twee rijstroken dicht. Vijf kilometer file. Diezelfde A15, maar dan naar Europoort bij Charloos vijf kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. En de A27 Breda-Gorkum voor Nieuwendijk zes kilometer door een kapotte vrachtwagen nog steeds twee rijstroken dicht. Je kan het beste omrijden via Waalwijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is uh, bijna tien minuten voor half negen. We weer eens even kijken waar Mijno Remmers is op dit moment. Want jij bent weg bij het winkelcentrum, hè? Ja, ik ben bij de schoenmaker. Die net druk bezig is om een beetje een zool bij te slijpen. Schoenmaker Raimondo Raymond, Fattaccio is weggegaan uit winkelcentrum met Loon. Hij zag er geen brood meer in en is naar de binnenstad verhuisd. En de zaak loopt buitengewoon goed. In tegenstelling tot de winkeliers die er nog wel zijn blijven zitten. En die ongelukkige wijze vorig jaar te maken kregen met die verzakking. Maar hier is het mee begonnen, hè? Misschien moeten we hem even uitzetten voor de... Ja, hier is het mee begonnen. Die as die liep eraf. Die as liep eraf. Nou, de, de vrees liep van de as af. En, uh... De machine stond in winkelcentrum met loon, precies boven de pilaar die is ingezakt. Ja, Gezakt. ja daar stond hij. Uh, daar kwam u pas na een tijdje achter dat er iets aan de hand was met de vloer? Wij, ik kwam erachter omdat mijn buren uh, mij vertelden dat ze de machine dus uh, heel hard hoorden in, in hun pand, wat nooit geweest is. En de vrees liep eraf? En de vrees liep eraf. En wat bleek achteraf? Dat de assen en de lagers gewoon kromgetrokken zijn... Uh, door uh, de jarenlange verzakking. En dat is een uitkomst wat de machinefabriek uh, mij heeft gegeven... En ik mag aannemen dat hun er eigenlijk wel verstand van hebben. Ja, dat zou er dus op duiden dat er al veel langer wat mis was met het loon. Ja, ja en die informatie is ook achteraf eh, gebleken. Eh, niet alleen eh, vanaf 1994 dat het aan het verzakken was... maar ook al tijdens de verbouwing eh, hebben we de informatie gekregen... Eh, dat terwijl er nieuwe pilaren komen, anderen weer verzakken zijn. Dus men heeft dat geweten. Maar in mijn eh, optiek willen ze weten, is gewoon hun mondig houden. Oei, dat wordt nog wat op de persconferentie straks... waar wordt bekendgemaakt wat de di directe oorzaak was van de verzakking. <laughs> nou, kijken de winkeliers natuurlijk ook rijkhalsend naar uit... want de verzekering heeft niks uitbetaald. Nee, niks. De sloper is wel voor u aan de gang geweest. U heeft de hele machine er nog uit kunnen halen. Ja. ja cool. Prachtig voor de camera's ook. Ja, ah, super. Het was ook na het voorkeurst. Dus, uh... En de schoenen van de klanten? Ja. Voor een deel? Ja, ongeveer 60% hebben ze weggehaald. Dat hebben we ook weer terug kunnen geven aan de klanten. We hebben boven wel nog in uh, ruimte waar nog schoenen staan... die nog uh, niet opgehaald zijn. Oh, ja, staan die er nog steeds? Ja, die staan er nog steeds. Dus wat dat betreft had u het geluk dat, dat u de machine terugkreeg... maar u kon er niks meer mee doen, want hij was kromgetrokken. Ja, klopt. En wat hebt u van de verzekering gehad? Niets. Niets. Helemaal niets. Nee. Ze hebben wel alles onderzocht, maar uh, uh, ja, uh, ze zeggen het is een natuurramp. En dat uh, valt niet te verzekeren in Nederland. Ja, toen bent u naar de binnenstad gegaan, dat bleek een uh, gouden keuze. Ja. ja, dat kun je wel stellen. Want het is druk. Ja, heel druk. En uh, we hebben natuurlijk ook te maken met een, uh, een, een stukje gunfactor wat erbij komt. Uh, dat is één. Uh, twee, ook de mensen hebben wel vertrouwen in het werk wat ik aflever. Want ja, als je al 22 jaar op dezelfde plek zit, uiteindelijk dan weten ze wel wie je bent. En uh, dan blijven we natuurlijk nog wel afwachten, komen ze ook naar je nieuwe plek. Maar ze hebben ons wel gevonden. Ja. ja. Nou moet ik zeggen, toen u op de roltrap stond... vertelde u net, en toen, u, uh, toen het net dicht was, het winkelcentrum... toen dacht u, ik, ik ga hier nooit meer terug. Nou, ik had die uh, instelling op dat moment nog niet, maar mijn vrouw wel. Ze keken en ze zeiden: van, uh, ze ze zei van... jongen, we moeten hier niet meer terugkomen, want dit komt dus nooit meer goed. En omdat het allemaal net gebeurd was, hadden ze van, nou ja, laten we eens even afwachten. Nee, dat komt dus niet goed. En dat bleek een goede keuze te zijn naar de binnenstad te gaan. Ja, heel erg goed, ja. ja. Op de toonbank staat een bordje. Schoenen oprekken, 5 euro per paar. Mocht de eerste keer niet voldoende zijn opgerekt... kunt u ze de gratis tweede keer door ons opnieuw laten oprekken. Maar in het loon is de rek eruit, lijkt wel. <lacht> Marno Remmers. Ja, moet niet gaan lachen. Ja, fantastisch. Prachtig, zoals jij het omschrijft. Onze poëet, hè, Maino Remmers. Egypte euh, heeft de alleenheerser ingeraald voor de anderen, zo lijkt het de een. Dat is de vraag nadat Mohammed Morsi, die in juni president werd van Egypte... gisteren allerlei belangrijke bevoegdheden naar zich toe heeft getrokken. Zo mogen alle besluiten die hij neemt niet meer worden aangevochten in de rechtszaal... totdat er een nieuwe grondwet is... Ik het erover met Koert de Beuf. Hij is vertegenwoordiger eh, van de Europese Liberalen in de Arabische wereld. De Buf, welkom in de uitzending. Goedendag. Want u woont in Cairo. Um, ik heb begrepen dat er inmiddels ook weer opgeroepen is tot protest. Ziet u daar al wat van terug? Jazeker. Um, ik was gisteravond, waren dat er al verschillende uh, gerechten eigenlijk uh, rondom Tahrir... met uh, het belangrijke plein en, uh, in Cairo... En uh, vandaag is ze opgeroepen tot een uh, grote manifestatie. Dus uh, er wordt verwacht dat er wel heel veel volk op Tahrir zal zijn... om inderdaad te protesteren tegen de macht die Morsië naar zich toe heeft getrokken. Mm. En, en zag u dat gisteren ook al ontstaan, die beweging richting Tahrir? Absoluut. Dus uh, gisteren uh, was er veel volk... en er is ook uh, veel traangas uh, ja, uh, geschoten naar de uh, uh, mensen die protesteren. Mm -hmm. En er... Uh, ja, ik vrees dat er vandaag toch wel eigenlijk een nieuwe beweging op gang komt die te, uh, te vergelijken is met de beweging... Uh, ja, ik zag een jaar terug, toen men uh, protesteerde tegen het leger, dat... Uh, uh, dat, uh, ook dat mag naar ze proberen te trekken. Dus het is een gelijkaardige beweging die toch wel uh, zeer verontrustend is uh, hier. Ja, ja uh, dat kan ik me voorstellen. Want ik hoor oppositieleden die zeggen dat uh, Moïse zich gedraagt als een soort nieuwe farao. Wat, wat heeft hij nou gedaan? Wat, wat, is er, wat heeft hij aangepast? Hij heeft een, een decreet afgevaardigd, uit zeven artikelen... waarin hij zegt dat hij eigenlijk boven uh, het, de rechtsstaat staat. Dus boven de uh, uh, justitie... Um, hij zegt, alle beslissingen die ik neem, die kan men niet terugschroeven. En uh, hij zegt van, men kan het uh, constitutioneel uh, comité, dat eigenlijk de grondwet aan het schrijven is, die wil het constitutioneel hof, wil het eigenlijk 12 december uh, ja, ontbinden, net zoals ze in, in juni het parlement hebben ontbonden. Dus men wil, uh, ja, er is een groot gevecht bezig tussen de president en justitie. En de president heeft zich nu eigenlijk alle macht naar zich toe getrokken te verhinderen dat justitie het uh, constitutioneel proces zou onderbreken. Maar uh, dat alleen zou men eigenlijk uh, hier begroeten als uh, iets positiefs. Maar hij is nog verder gegaan door eigenlijk te vragen van goed, ik wil ook alle macht op alle andere uh, punten daarmee toetrekken. En niemand kan ooit uh, terugschroeven wat ik beslis, ja. En dat men, men, men een stap te weg. Ja, daarin is hij te ver gegaan. Had u dit gedacht toen uh, deze zomer de toch enigszins kleurloze Morsi aantrad als president? Nee, helemaal niet. En ik ken ook heel wat uh, vrienden van uh, Morsi. En uh, iedereen zegt van, uh, ja, het is een heel kalme, uh, brave man uh, die plots uh, tegen uh, alle verwachtingen in president werd... Maar hij is zich ontwikkeld tot een, ja, een, een, een krachtige heerser. Op zich is dat niet slecht. Hij mm. heeft ook uiteindelijk de, de vrede met Gaza en Israël tot stand gebracht... wat iedereen hier toejuigt. Maar hij is nu zo ver gegaan dat mensen tenminste de, de ten vraag stellen... Van, ja, is, dat zomaar, uh, is die brave man nu plots een dictator geworden? En mensen zijn wel heel kwaad daarover. Ja. Nou, en dan afwachten dus vandaag wat er gebeurt. U maakt zich daar wel zorgen over, begrijp ik. Ja, ik, ik heb heel veel contact gehad nog vannacht uh, met heel wat mensen en uh, men is echt van plan verschillende marsen te zetten op de regeren en mijn gevoel is, met zoals de revolutie in uh, januari uh, 2011 en de, de grote gevechten in november, precies een jaar geleden nu, mm. uh, dat dit opnieuw een gelijkaardig uh, scenario zal zijn waarbij uh, ja, mensen massaal... Uh, heel kwaad op de regelen staan... en vragen om het ontslag van Morski... en om de ontbinding van de, de moslimbroeders. Oké, okay, nou. Kudubuf, dank dat u ons nu in ieder geval even wilde bijpraten. Ik vermoed dat we elkaar nog wel vaker zullen spreken. Vertegenwoordigde Europese liberalen in de Arabische wereld. Dank voor nu. Het is vier minuten voor half negen. De eerste winkeldeuren zijn zojuist opengegaan in Amerika. Het grote inkopen voor de feestdagen is begonnen... met veel aanbiedingen, zoals dat hoort, op Black Friday. Voor veel winkeliers is dit eigenlijk de belangrijkste periode van het jaar. Maar ze hopen wel dat de politiek de komende week... het consumentenvertrouwen niet verpest... met allerlei moeizame discussies over bezuinigingen... en de fiscal cliff, weet u nog? Op de stoep vannacht in Washington... merkte Kossel net Wessel de Jong daar vooralsnog niet veel van. Wat, wat wilt u kopen? Uh, I want to buy a camera. What sort of camera? It doesn't matter, the cheapest one. <laughs> Gewoon de gekoops, dat maakt niet uit. We're not actually looking for anything. We're just here for the fun of it. We zoeken niks specifieks. We zijn hier gewoon voor de lol. I mean, I wouldn't mind a huge flat screen TV coming my way in my future from Santa. Een, een hele grote flatscreen tv die, die zou ik wel willen hebben. Hoeveel heb je ervoor over? Wat moet die kosten? Uh, 32 inch, I'd say 200 bucks. 200, dat heb ik er wel voor over. Ja. Hoe lang staat u hier nu al? We've been here since quarter after eight, so about half an hour. Een paar honderd man staan hier in de rij voor een, voor een winkel, voor de Target. Zeg maar een soort HEMA, maar dan ook met elektronica. No, they're in line for Target. The big sale start in like half an hour. En terwijl die mensen staan te wachten, worden ze vermaakt door iemand, door een man met een kerstmuts op die op een heel klein fietsje trucks doet. Do they have Target in Holland? No. You just go in there, you show your ticket. The police officer in the team will help you get the TV you need, and then you'll circle around into jewelry to make the payment. If you're not getting a ticket, you're gonna basically you can shop the rest of the store. I mean, you're not getting a TV. You go wherever you got to go. Instructies voor de gelukkigen die een een TV gaan kopen zo meteen. If you need a lock-up item. From Electronics. Nodige agent hier ook in het takken. Oké, okay, de eerste 25 klanten. Ze gaan naar binnen. I'll let you go. Go ahead. A, a train going around the Christmas tree is kind of a traditional holiday image. Een van de grote klassiekers blijft een cadeau. Een speelgoedtrein van een typisch Amerikaans merk, Lionel. En iedereen met de feestdagen die heeft zo'n trein rond de kerstboom rijden. Dat verkoopt altijd nog heel goed. Mike Bray, de directeur van uh, Hobby Works. En waar staan we hier? Wat gebeurt hier? Uh, all the merchandise that goes out to our stores arrives here first. Hier uh, komt al het speelgoed binnen, wordt hier ingepakt. De feestdagen opkomst hier, en dat is goed te zien. Black Friday is a very big day. But the week before Christmas, every one of those days will be bigger than Black Friday. Black Friday is the first of the really big days. Black Friday, kun je zeggen dat is het, uh, het startschot van die hele belangrijke periode in het jaar dat we het heel goed moeten doen. Alle dagen voor Kerstmis zijn groter, maar Black Friday, dat is het echte begin, zeg maar. Waar verwacht u heel veel van nu, dit seizoen? Uh, remote control cars and helicopters are always. At the very top. De absolute top, dat zijn toch de op afstand bestuurde auto's en helikopters. Eentje met uh, dubbele propeller, dubbele rotors. Twee knoppen. Sorry. Eerst maar eens een beetje omhoog. Oh. <laughs> oh you got it. Uh, nou, dat is minder uh, makkelijk dan je denkt. Uh, zeer educatief toch? Om dit te leren, dat is een hele aparte vaardigheid uh, voor de kindertjes. Uh, heel goed cadeau dus eigenlijk. Dit jaar verwacht u een grote verandering in verkoop... vergeleken met vorig jaar. Ik denk dat de trend doorzet dat het allemaal een beetje beter gaat dit jaar. Maar er zijn gevaren op de weg... Als het Congres er niet in slaagt om een overeenkomst te bereiken met het Witte Huis over alle bezuinigingen, dan kan dat een invloed hebben op het consumentenvertrouwen. Waarom bent u zo gevoelig voor die discussie? Because I don't sell anything that anybody needs. <laughs> Ik verkoop niks dat iemand echt nodig heeft. Well, because it's easy to cut out. Dus wat is uw advies aan de politici in Washington? Wat zou u ze willen zeggen? Oh, my is to get something done sooner rather than later. Nou, dat klinkt logisch. Een bijdrage was dat van Wessel de Jong gezellig in de rij op Black Friday.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 Een bank met ideeën. Radio 1, het NOS-journaal. Nog geen akkoord over Europese begroting. En skimmen nog steeds een probleem bij onbemande tankstations. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben door meegens. Volgens de Duitse bondskanselier Merkel is de kans klein dat vandaag een akkoord wordt bereikt over de Europese begroting. Merkel zei dat na de eerste gezamenlijke vergadering in Brussel gisteravond en vannacht. Ze denkt dat er nog een tweede topontmoeting nodig is om het eens te worden. De Europese leiders gingen vannacht na anderhalf uur praten uit elkaar. Vooraf waarschuwde EU-president Van Rompuy dat het wel eens een lange nacht zou kunnen worden. En this issue only comes up. Every years. Gelukkig hoeven we hier maar één keer in de zeven jaar over te praten, zei Van Rompuy. De Franse president Hollande vindt het van groot belang voor Europa dat er snel een akkoord komt. Moi je suis pour que un compromis soit trouvé. C'est l'intérêt de l'Europe. Je suis pour défendre l'intérêt de la France. Journalisten in Brussel denken dat de uitgaven van duizend miljard euro met 80 miljard omlaag moeten. Nederland zou zijn jaarlijkse korting van 1 miljard op de afdracht behouden, terwijl de Britten een deel van de korting zouden kwijtraken. Straks rond 12 uur komen de regeringsleiders opnieuw bij elkaar. Ondanks de invoering van het nieuwe pinnen wordt in Nederland nog steeds op grote schaal geskimd. Dat meldt het televisieprogramma Zembla vanavond. Skimmers nemen het geld op buiten Europa, waar nog de fraudegevoelige magneetstrip wordt gebruikt. Vooral onbemande tankstations zijn doelwit van skimmers. In België wordt sinds de invoering van het nieuwe pinnen nauwelijks nog geskimd. En dat komt doordat 23 banken daar vorig jaar het gebruik van de betaalpas buiten Europa hebben geblokkeerd. In Nederland doet de Rabobank dat sinds juni ook. Sinds die tijd is de schade bij die bank sterk afgenomen. Vanaf januari blokkeert ook ABN AMRO de betaalpassen buiten Europa. Er is aangifte gedaan tegen twee artsen van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Dat raakte in opspraak door fouten op de afdeling cardiologie. De nabestaanden van een man van 72 beschuldigen de artsen onder meer van poging tot doodslag. Er loopt een onderzoek van het ziekenhuis zelf. Uh, niet alleen beperkt tot 2010, maar ook over 2011. Niet alleen beperkt tot de afdeling cardiologie, want we willen gewoon in de hele breedte er zeker van zijn dat alles goed is. Dat was de bestuursvoorzitter van het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Die zegt dat een aantal onderzoeken duidelijk moet gaan maken wat er allemaal is misgegaan. Oud-omroepster Hanny Lips is overleden. Ze presenteerde in de jaren 50 en 60 televisieprogramma's voor de KRO. Hanni Lips werd vooral bekend door de presentatie van kinderprogramma's als Hocus Pocus, dat kan ik ook. En Dappere Dodo. Ja. Zo klonk dat destijds. Hanny Lips zwaaide op televisie naar de kijkers en dat werd haar handelsmerk. Lips overleed in Laren, ze was 88 jaar. In de Goede Doelen Top 50 van Dagblad Trouw staat de Stichting Kinderpostzegels op de eerste plaats. Trouw keek naar de structuur van organisaties, bijvoorbeeld of ze transparant zijn en of ze samenwerken met andere organisaties. En ook is gekeken of het toezicht goed is geregeld en of ze experts betrekken bij hun werk. In de top van de lijst staan veel relatief onbekende doelen. Zo staat op twee Burung Maniar. Die organisatie geeft steun aan nierpatiënten in Indonesië. En op drie staat Projecten Zuid-Afrika. Dat sponsorouders werft voor scholieren en studenten. En dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Bewolking en regen domineren vandaag en morgen het weerbeeld. Een frontale storing trekt vandaag vanuit het westen over het land. En morgen krijgen we vanuit het zuiden opnieuw mee te maken.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 Vanavond zijn er enkele opklaringen en wordt het nevelig. Op verschillende plaatsen ontstaat lage bewolking. De temperatuur daalt vannacht naar 3 graden in het noorden en in het uiterste zuiden naar een graad of 6. Daar valt af en toe nog wat regen. Morgen is er veel bewolking aanwezig en kan vooral in de middag in het hele land een beetje regen of motregen vallen. Het wordt dan een graad of 8. ANWB-verkeersinformatie met 16 files, 55 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De meeste van die files staan in de regio Rotterdam. Maar ik begin op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk staat 6 kilometer... staat nog steeds een vrachtwagen met een klapband. Twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer vanuit Breda naar Gorkum kiest bij het knooppunt Hooipolder... het beste voor de A59 langs Waalwijk. En dan bij Den Bosch, de A2, richting het noorden. Op de A27, maar dan vanuit Almere naar Utrecht... Tussen Beeldhoven en Utrecht Veemarkt 3 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn ook hier dicht. En op de N15 vanuit de Europoort naar Rotterdam, die overloopt in de A15... staat tussen Brielen en Spijkenisse 4 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Weg is hier weer vrij. En op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht... staat voor de aansluiting met de A15 2 kilometer door een ongeluk. Hier is de linker rijstrook nog dicht.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 Goedemorgen, het is tien minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het glazen huis van 3FM komt er weer aan. Over een maandje sluiten de dj's zich weer een week op... zonder eten, om geld in te zamelen voor een goed doel. Maar de dj's van 3FM zijn te tegenwoordig lang niet meer de enigen die dat doen. Merkt de verslaggever Martijn van der Zande. Het Glazen Huis is dit jaar niet alleen in... Waar is Serious Request 2012? Oftewel, waarvan bent u burgemeester? Ik ben burgemeester van Enschede. Enschede! Ja, het... Juist ja, Enschede te vinden, maar bijvoorbeeld ook in Veendam of in Oostkapelle of in Zeewolde zien we soortgelijke initiatieven. 3 Serious Request. Weliswaar veel kleiner van opzet dan 3FM natuurlijk, maar wel voor het goede doel. Volgens de zenderbaas van 3FM, Wilbert Mutsaars, zijn er ieder jaar meer initiatieven. Ja, dat is wel iets van de laatste jaren. Ja. Het is uh, dit jaar niet voor het eerst, uh, maar het lijkt wel of er we elk jaar wat meer bijkomen. Het glazen huisje met Romario en Jonathan. In Den Bosch ging gisteravond het Glazen Huisje van start. Het Glazen Huisje 2012, we zijn begonnen. Het is de tweede keer dat ze meedoen. Het heeft even geduurd, maar we zijn er. Jonathan, waarom het Glazen Huisje? Um, nou, we zagen dat er uh, door het hele land allemaal initiatieven uh, geboren worden um, voor Series Request. Dus heel Nederland doet op een gegeven moment gewoon mee. Maar hier in Den Bosch was er nog vrij weinig. Wij zijn radiomakers hier in Den Bosch. En uh, ja, toen zagen wij uh, de mogelijkheid om hier een eigen Glazen Huis te beginnen op uh, lokaal niveau. Ja, want Romario, dit is het tweede jaar dat jullie dit doen. Ja, zeker. Tweede jaar. Vorig jaar was het een beetje een soort van testeditie. We hadden maar zes weken de tijd om alles te organiseren. En uh, nu hebben we zoiets van, nou, daar gaan we het professionele aanpakken. Vanavond wil ik straks naar buiten gaan op het kerkplein. Het glazen. Het glazen huisje. Hoe blij 3FM ook met al die initiatieven is, op wat online tools na... krijgen ze niet veel hulp van de zender. Nee, in principe niet. Ja, dat klinkt heel aardig. Maar wij, uh, wij, ja, dat zijn gewoon individuele initiatieven. En ja, we vinden het leuk, uh, we omarmen het dat, dat ze dat willen doen. Maar het blijft een, gewoon een particulier initiatief. Net zoals elke andere actie uh, die uh, mensen in het land uh, organiseren voor Serious Equest. Wel jammer, want ik had wel heel veel informatie van hun willen hebben. Een soort een, uh, ja, bijeenkomstdag was wel mooi geweest dat iedereen bij elkaar gekomen was. Tips en tricks en uh, daarmee ook gelijk alle informatie. Maar uh, ja, we hebben het een beetje op eigen initiatief in moeten doen. Ja, dit is gewoon inderdaad geboren vanuit jullie. Ja, radio hart. Ja, we wilden gewoon graag radio maken. En wilden een keer buiten die uh, saaie studio af en toe. En daarom dachten we, nou laten we een keer extern uh, ergens gaan staan... en goed doel eraan koppelen. En uh, dan kom je al gauw op het glazen huisje uit. Jou. Het glazen huisje... Pink was dat met Tribe. goed voor 5 euro voor het goede doel. Jullie hebben ook een brievenbus en ik zie dat er zijn wat, wat dingen binnengekomen ook. Hè? Ja, er komen steeds meer donaties nu binnen. Mensen voor, hebben zo'n formuliertje gekregen waar ze dan een eigen nummer kunnen aanvragen. En daar zit dan geld bij wat ze dan doneren. En die drijven we dan voor hun, geen probleem. Goed voor 10 euro, dit is rudimental, maar met viel de love. Vorig jaar hebben jullie 4000 euro opgehaald, wat, wat hoop je dit jaar? We hopen op minstens het dubbele, maar uh, we gaan uit van 10.000 euro. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie? Komt er in mijn glazen huisje? Ja, een bijdrage van verslaggever Martijn van der Zanden was dat. Israël begint langzaam maar zeker zijn leger terug te trekken uit de grensgebieden met Gaza. Het bestand is nog zeer fragiel, maar het houdt wel stand. Toch zijn de voorwaarden voor beide partijen niet volledig ingevuld, zoals bijvoorbeeld een vrije verkeer van personen en goederen over de grenzen van Gaza. Daarom praat ik met correspondent Monique van Hoogstraten in Jeruzalem. Monique, het leger trekt zich terug. Betekent dit dat Israël er gerust op is, dat Hamas niet meer zal schieten? Nee, ik denk dat beide partijen er niet uh, gerust op zijn dat het uh, rustig blijft. Ze hebben ook duidelijk uh, uh, aangegeven dat ze de vinger uh, aan de, aan de trekker houden, zogezegd. Uh, dat ze direct zullen reageren als de tegenpartij iets doet. Dat betekent natuurlijk niet per se dat ze het staakt-het-vuren meteen op het spel zullen zetten. Uh, dat is ook bedoeld als dreigement. Maar het geeft wel aan dat ze alle twee uh, paraat blijven. Dat terugtrekken van het leger, wat op dit moment gebeurt... dat gaat ook heel geleidelijk. Zowel materieel, tanks, panzerwagens als militairen worden langzaam teruggetrokken. Ik heb het leger, de legerwoordvoerder net gevraagd... of het ook betekent dat de reservisten weer naar huis mogen... Nou, ze, daar, daar, kan hij, daar wil hij natuurlijk geen commentaar op geven. Maar een buurman van mij bijvoorbeeld werd ook opgeroepen... is inmiddels wel weer thuis, maar moet wel stand-by blijven. Okay. Dus dat, dat zegt wel wat. En mocht het zover komen dat, er, dat, ja, dat het toch weer uit de hand loopt, escaleert... dan kan het Israëlische leger ook in een paar uur weer paraat zijn daar. Ja, dus iedereen is nog wel op zijn hoede. Hoe staat het met de onderhandelingen over de afspraken rond het bestand? Hoe ver zijn ze? Ja, ik heb daar niet zoveel zicht op. Dat wil zeggen, ik heb daar eigenlijk geen bericht over gekregen. En dat, dat wijst er denk ik vooral op dat dat nog niet zo erg gaande is. Ik denk dat iedereen voorlopig even afwacht eh, of dat eh, bestand standhoudt. en dat er dan eh, gesproken kan worden. En dat worden nog hele lastige gesprekken over hoe, hoe die grensovergangen dan open moeten... of hoe dat eh, verkeer versoepeld moet worden eh, van en uit Gaza. Ik denk dat dat nog, eh, nog heel wat voeten in aarde zal hebben. Ja, hey, en het lijkt toch dat de positie van Hamas toch eh, wat sterker is geworden? Hè? Hoe verklaar je dat? Ja, flink sterker. Dat is echt een enorme opzeker geweest uh, voor Hamas. Er was in de gazenstrook uh, hoorde je de laatste laatste jaar toch wel steeds meer kritiek uh, van mensen op Hamas. Uh, gewoon om het simpele feit dat ze, dat ze een beroerd leven hebben en dat ze uh, Hamas uh, rond zien rijden in dure auto's. Uh, maar ook binnen de facties. Uh, uh, die daar allemaal uh, uh, rondlopen. De militante fracties uh, verloor Hamas behoorlijk aan aanzien. En, en de, de, de, de wat militantere fracties die wonnen, ja, die waren duidelijk aan de winnende hand. Dus Hamas heeft nu laten zien uh, dat ze nog steeds uh, serieus uh, genomen uh, kunnen worden. Ja. En ook in het iets bredere politieke speelveld. Uh, ook uh, uh, in relatie met Fatah op de westelijke Jordaanhoever. Heeft Hamas natuurlijk een enorme uh, boost gekregen. Hoe zeg je, hoe zeg je dat in het Nederlands heel veel aan... Uh, ...aanzien gewonnen. Abbas was natuurlijk al heel zwak... Uh, ...maar uh, ja, dit heeft zijn, uh, zijn positie... ...zeker ook geen goed gedaan... ...op de West-Secure Nee, de positie van Nettenjahu... ...daar is ook veel over gesproken... ...komen verkiezingen aan... ...is hij nou versterkt of verzwakt door uh, dit alles? Ja, ik, dat is nog heel moeilijk te zeggen. Op dit moment, wat je wel ziet uh, op de korte termijn... ...dat veel mensen in het zuiden van Israël uh, zeer ontevreden zijn. Uh, zij hebben natuurlijk al die jaren de raketten, die raketten te verduren gehad. Uh, zij hebben toch wel heel veel mensen hebben daar sterk het gevoel... ...hij had door moeten pakken. Hij had het grondoffensief moeten beginnen. Uh, want uh, ja, over een paar weken of een paar maanden is het weer zover. Hè? Dan mm. hebben we hier het oude liedje, dus wat hebben we hier nou bij gewonnen... Opmerkelijk is ook dat er op Facebook een, uh, een foto is verschenen van een aantal militairen uh, in uh, uniform. Die liggen uh, op de grond. Die hebben een foto genomen van zichzelf, een beetje vanuit een hoge positie, liggen op de grond. En vormen met hun lichamen de letters uh, Bibi Laffaard. Die hebben ze op Facebook gezet. Nou, het is natuurlijk zeer ongebruikelijk dat militairen uh, politieke uitspraken doen, dat is volstrekt taboe. Uh, maar ook onder veel militairen uh, leeft het idee, uh, ja, Netanyahu heeft ons verhinderd ons werk af te maken. En hij is overstag gegaan uh, voor Hamas. Dat is de sfeer op dit moment. Mm. Maar dat zegt niet iets over zijn, uh, de positie van Netanyahu over, wat is het, anderhalve maand als de verkiezingen zijn. Nou, ben benieuwd. Monique van Hoogstraten in Jeruzalem. Monique, dank je voor nu. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal. De Europese Unie moet bezuinigen, vinden de regeringsleiders althans een aantal. De kans dat studenten dat gaan merken is groot. Straks meer daarover. Eerst maar eens kijken hoe het is op de snelweg. Snelwegen, dat is mooi. Er staan 15 files, Lara. 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Nou, dat is vrij normaal voor een vrijdagochtendspits. De meeste files staan rondom Utrecht en bij Rotterdam. Maar op de A27 vanuit Breda naar Goorkem staat al heel de ochtend file. Tussen knopend Hooipolder en Geertruidenberg nu 3 kilometer. Hij heeft een kapotte vrachtwagen Gestaan. Alle rijstroken zijn nu weer open. De A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen knooppunt 1 Nes en Utrecht Veemarkt. In totaal 10 kilometer door een ongeluk. Bij de afrit Veemarkt is de rijstok dicht. Als dus je vanuit Almere naar Utrecht wil elkaar het beste omrijden... via Amersfoort over de A1 en de A28. De N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Voor de aansluiting met de A15 staat 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Lara Rensen. Tien minuten voor negen. We gaan naar Brussel. Daar praten de Europese regeringsleiders straks weer verder... om nuurtje of twaalf over die meerjarenbegroting. Nederland vindt dat er minder moet worden uitgegeven... dan de geplande duizend miljard euro. Dus moet er gesneden worden in Europese projecten. En een van die projecten dat er toch staat, is Erasmus. Kent u dat? Het Europese uitwisselingsprogramma voor studenten. Correspondent Tijn Sade bezocht eerder deze week het Erasmus Café in Straatsburg. Ik denk dat we dit probleem moeten oplossen, want het is een geweldige kans om thuis te studeren. het is een geweldige kans om met mensen uit verschillende landen, culturen, oorlogs. Voor ons is het een geweldige mogelijkheid om te studeren in een ander land, om met mensen kennis te maken waarmee je anders nooit kennis zou maken. Dus ja, ze moeten dit probleem wel heel snel oplossen. En je bent van de UK? Ja, from the van de UK, ik doe een jaar Erasmus in Strasbourg. Het Erasmus-programma staat op de tocht. Um, well, I think it goes along with the rest of the European crisis in the, and they're just basically trying to cut funding for it. Erasmus-programma zit in de problemen omdat er heel, in heel Europa gesneden wordt. Een be ashamed for future students. Zo'n 25 jaar bestaat het Erasmus-programma. Zo'n 3 miljoen jongeren studeerden sinds het bestaan van Erasmus al in het buitenland. Dit jaar zijn er zo'n 270.000 Europese studenten die in het buitenland studeren. Maar het hele programma staat nu op de tocht. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat regeringsleiders in Europa geen akkoord bereiken over het dichten van de gaten in de Europese begroting. Ik denk there's lots of Erasmus students here, so you can speak to a lot of people. Taverne Française. Studentenkroeg in Straatsburg verzamelen één keer per twee weken alle Erasmus-studenten uit Straatsburg. Ja, ze komen samen om een andere taal De voorzitter van het Erasmus-studentennetwerk, de ESM, hier in Straatsburg, Benoît Ribon. Like als we Erasmus het leg het Erasmus-programma ophoudt te bestaan, nou, dat is het een beetje alsof je Europa een been afzet. Want het involves de jonge mensen. En jonge mensen zijn natuurlijk de toekomst van Europa. In het Europees Parlement is er best een sterke lobby voor Erasmus, voor het studentenuitwisselingsprogramma. Thijs Berman voor de PvdA hier in het Europees Parlement. Maar ik weet niet hoe dat in de uiteindelijke onderhandelingen zal lopen. Het gaat om niet heel veel geld, maar het kan net even wat inleveren. Omdat een andere lobby sterker is. Binnen die Europese begroting moeten alle zaken die van belang zijn... op een goede manier gefinancierd worden. Moet gekeken waar bezuinigd kan worden. Dat moet dan ook gebeuren. Via Oma voor het CDA in het Europese parlement blijft allemaal zo abstract. Het verlagen van de Europese begrotingen zoals heel veel partijen willen. Een van de kleine programma's die dan sneuvelen is bijvoorbeeld het Erasmus-programma. Het is slecht. Ja, Oké, okay, maar het CDA, hoe staat dat ervoor? Ja, er zijn twee dingen. Het gaat om de meerjarige begroting. En die willen jullie bijvoorbeeld niet verhogen? Dan zullen er programma's uh, sneuvelen. Dat hoop ik dus niet. Uh, mijn naam is Peter van Dalen. Ik zit voor de ChristenUnie in het Europese parlement. Want als ik zie, de vele miljarden die worden uitgegeven aan Europese agentschappen. Zonder dat nou duidelijk is welke producten zij leveren daar moeten we echt goed naar kijken. Bijvoorbeeld de pot voor de Erasmus-studenten. Ja, helaas staat het potje voor de Erasmus ook op de tocht. Nou, dat is een van die programma's... waarvan duidelijk is geworden dat het goed effect heeft gehad. Veel studenten hebben daar baat bij gekregen. Veel uitwisseling. Dus dat potje, dat moet overeind kunnen En ah, dat breken. potje dan weer uh, wel. Van iemand anders heeft weer een andere voorkeur. Die wil weer zijn potje voor, ik noem maar wat, voor de visserij... of uh, whatever, behouden. Tuurlijk. Het blijft altijd een kwestie van dealen... Benoit Ribon. We think it very important if you want to keep the the ID of to be European. Erasmus is de manier om jongeren studenten ja zeg maar Europeaan te laten worden. If uh, we remove the Erasmus programma from from Europe, it will be a really uh, a deep gap. Neem ook nog even mee naar Qatar. Um, het is zeven minuten voor negen. Qatar wordt een steeds grotere speler op het wereldtoneel.